Ben jij creatief en ben je geïnteresseerd in podiumkunsten? Dan is het stuk hier in Leuven waarschijnlijk op zoek naar jou. Want uh, als je het nieuwe stuklogo ontwerpt. Uh, voor de podium kunstenbrochure van 2008 en 2009, dan maak je kans op een gratis abonnement voor dat te doen. Dus snij met het snoeischaar in je haag, schrijf het met een busketje op je croque monsieur, of doe er iets heel anders en heel leuks mee. Trek er in ieder geval een foto van en zorg ervoor dat de, de lettertjes stuk er goed op staan, dan maak je waarschijnlijk veel meer kans. En stuur dat op voor 1 maart naar Helke, dat is Helke, H-E-L-K-E, .be. En laat ons iets weten, als jouw uh, ontwerp het haalt, dan gaan we er zeker uh, wat aandacht aan schenken. Dus naar helkesmet.be, jouw ontwerp voor de podiumkunstbrochure van volgend jaar.